Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Amerikaanse wetenschappers hebben een mug ontwikkeld die malaria-resistent is. Ze hebben een gen in het darmkanaal van de mug ingebracht... waardoor de malaria-parasiet zich niet kan ontwikkelen. Dit gen is weer overgedragen op de larven, meldt de BBC... Doel van het onderzoek is om uiteindelijk een malaria-resistente mug in het milieu te brengen... om zich te vermenigvuldigen met andere muggen, waardoor de ziekte zich op den duur niet meer verspreidt. Een nadeel van het nieuwe gen is dat de muggen er korter doorleven. En daarvoor zoeken de wetenschappers nog een oplossing. De elektronica-gigant Apple haalt de iPhone 4 niet terug om iets te doen aan het slechte bereik. Wel krijgt iedereen die de nieuwste smartphone heeft een soort beschermhoesje dat het probleem moet verhelpen. Ook nieuwe kopers krijgen er één gratis. In de iPhone 4 zitten de antennes in de buitenrand... en als die op een bepaalde manier wordt vastgehouden... kunnen die antennes contact maken en valt het bereik weg. Apple kreeg de laatste weken veel kritiek... omdat het lang duurde voordat het probleem openlijk werd erkend... terwijl het intern wel bekend was. Topman Steve Jobs deed er in het begin... onder meer in een mailtje aan een klager erg laconiek over. Hij gaf vanavond toe dat het toestel niet perfect is... en hij bood zijn excuses aan. Zimbabwe mag onder bepaalde voorwaarden weer diamanten gaan uitvoeren. Dat is bepaald door een instituut dat door de VN is opgericht. Het instituut ziet er bijvoorbeeld op toe dat diamanten niet worden verkocht om rebellengroepen te financieren. In 2008 werd het Zimbabwe verboden om diamanten uit te voeren, wegens misstanden in het district waar de diamanten worden gewonnen. De mensenrechten werden op grove wijze geschonden en het leger maakte zich er schuldig aan corruptie en de illegale verkoop van diamanten.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 Zandvoort. You're moving to the drum the way you move into the drum Aan de wheels of steel, de one and only DJ Dion Sydney. En ja, je hebt erop gewacht Hij staat te trappelen Over vier minuten DJ JK Make some noise Stuur de mailtjes maar door Commentaar, altijd leuk, altijd geweldig Dit is jouw Steven Zandvoort Dit is See It. Zandvoorts grootste dansvloer Met zometeen DJ JK